Uh, we gaan verder. De regel 13 uh, van Hassulam. De rechterkolom. De regel 13. We hebben nu net een beetje gegeten. Gedronken. Wie wil eten, eet, drink. Maar. We gaan verder met. Eten en drinken voor onze ziel. Dat is interessant is dat onze neshama onze ziel heeft geen eten nodig, geen drinken nodig. Maar wat we leren, dat is al het eten en drinken wat neshama nodig heeft. Dus, en wanneer de wanneer de mens in deze wereld uh, deze wereld verlaat, dus de ziel verlaat deze, deze wereld, wanneer dat ons jasje afgedaan zal worden, in de grond begraven zal zijn, dan, de ziel dan vertrekt, uh, terug waar die vertrekt, en, daar is geen andere voedsel, alleen wat wij leren daar, dus, dat is zo. Dat daar is uh, verschillende niveaus en allemaal niveaus, niet het niveau zoals in deze wereld dat status de ene is hoger, de andere is lager, en wie hoger is die vernederd, wie lager is. En het is absoluut zo so, wat ik zeg. In elk bedrijf achter al die mooie, mooie Werkcultuur zitten de verhoudingen van nee en hoger. Wie hoger is altijd, uh, probeert zijn macht uit te oefenen op de laag. Zelfs met prachtige mooie bewoordingen. Het kan niet anders. Want in deze wereld is, kan niet anders. Dus in deze wereld bedoel ik alleen wanneer men leeft alleen naar de verhoudingen van deze wereld. Dus alleen door de wensen van deze wereld. Ja? eten, drinken, al die dierlijke wensen, uh, arbeidsmarkt, ja, dus de eh, economie, macht, ja, en, en de wetenschap. Alleen maar concurrentie, moorden. Waarom? Het is alleen maar de wens om te ontvangen voor zichzelf. En, maar in het hogere bestaat zoiets niet. We hebben geleerd dat de hogere, de hogere traptreden wil altijd helpen in de lagere. Dus als een ziel, ziel zielen verlaten, ziel verlaat eh, eh, dat, dat het aardse en komt dan uit, de, uit het placenta van het heelal, dan word je geholpen. Maar dan is het alle overal niveau, zoals we hebben gezien. De tweede klasse, de eerste klasse. Maar kijk, wat je ons vertelt niet dat de tweede klasse is minder en wordt ook als minder gezien. Maar we zien dat het memtijd komt, juist daalde af, juist omdat zij allemaal samen waren. Die twee klassen. De ene steekt op en de andere daalt af en de beide elkaar helpen. Wat hoger, wat lager is, etc. Etcetera, etcetera. De regel dertien de rechterkolom. Ot nun waf. referentieletter nun waf. Zie je, feintjes, probeer het uiterste van jezelf te geven. Naar jouw concentratie. Nergens aan. Niets voelen, niets anders dan alleen hier aanwezig zijn. Met alle, alle, alles wat je hebt. Helemaal hier zitten. Hoe uh, we hoe, hoe oma. En hij zwoer en eet, we goelen, enzovoort. Mem tet. We hoe. En als men eet zwoert van boven, dan betekent het dat dit zeker zal plaatsvinden. En vaak wordt het in het Torah, wordt het dubbel, het woord dubbel, geha, dubbel ge, genoemd, ja, zoals het. Maar hier is het ook in het Aramees ook dubbel. Dus zwoer en... Uh, dezelfde, dezelfde stamwoord gebruikt. Dat het verwijst naar dat het zeker zal plaatsvinden. We gohelen. We hoe en dat is... En hij, sorry, we hoe en... En hij, 14 Hamalach, men tijd nu geeft hij ons een volledig zijn status. Hamalach betekent de engel. Malach is engel. En als je kijkt naar het woord malach, naar het woord engel, dan zal je zien wat het, wat het kan je dan zien wat het woord engel in, het, in de heilige taal is. Want nog een keer, ik zeg steeds dat alleen in deze taal kan men, door deze taal kan men Komen tot de schepper. Alleen door deze tal, want alleen hier zitten de, de... ...de ware verhoudingen alleen hier overgebleven zijn. Op geen enkele manier kan men zelfs de... de um, um, ...bezweerders, en and die andere dingen die je waarzeggers, die echte goede waren, zij probeerden ook gebruik te maken van de namen van Hashem in het Hebreus. Onthoud dat erg goed wat ik nu zeg. Dat is, ik spreek van de diepste, diep, diepste bronnen. Men kan niets bezweren in, el, in welke taal dan ook. Men kan wel natuurlijk doen, in elke taal kan men natuurlijk doen een vorm van Beschweringen, ja, een vorm van zwarte magie, et Maar het zal niet werken, daadwerkelijk. Men kan niets oproepen. Het is alleen maar hier binnen, de, binnen het placenta. Men kan niets oproepen zonder het gebruik te maken van de heilige taal. Want als men gebruikt alleen de andere taal, heb je geen kracht. Waarom moet Waarvan, hoe kan men dat iets realiseren, alleen door het heilige aan te trekken? Duidelijk. Of je heilige aantrekt aan de heilige, of je trekt een heilige aan aan onreine, dan kan je bezweren iets, dan kan je iets zwarte magie uitoefenen. Maar waardoor? De kracht. De zwarte magie betekent onreine heeft op zichzelf geen kracht. Ik bedoel, zichzelf op zichzelf is het. Net als een stof der aarde. Het heeft niet de kracht in zichzelf. Maar het, het voedt zichzelf door het, door het heilige. En dat kan men alleen in deze taal. Dus goed opletten wat, wat ik aan jullie zeg. En natuurlijk is het... En natuurlijk is het, leek het een beetje vreemd. Want... In, de, in, de, in het epicentrum van het, West, het westerse geloof, ik zeg het zoals het is. Daar in de kelders zitten de beste boeken die daar zijn. Die hadden ze van Jeruzalem Jafa meegenomen. En dat was natuurlijk uh, van, van hoge rand uh, werd was het uh, uh, toestemming kwam. Ze hebben de beste boeken daar. Ze hebben ook de boeken, alle... De meest... De geheime, de meest geheime boeken hebben ze daar ook... In Vaticaan, In de kelder. En ze leren dat ook. Allemaal leren ze het Ebreus. Oké? Okay? Ze leren... Alsjeblieft, niet... niet nee, want, als je zegt iets, dan kom ik weer in deze wereld. Terwijl ik. Ik spreek niet woorden, ja? Ik trek het krachten. Dus. Ze hebben daar alle boeken, ze bestuderen ook Kabbala, En natuurlijk niet, ze bestuderen dat niet om iets om, om te misbruiken of zo. So. Dat is ook niet. Alleen één ding is het vreemd: dat zij ze zelf dat wel doen. Maar. Aan die, al die gelovigen doen ze dat alleen in de taal van Latijn. Door Latijn kan jij latineren zoveel als je wil, maar je krijgt die krachten niet, die heilige krachten niet. Absoluut onmogelijk. Eigenlijk, je wordt een goede mens. Je gaat een andere. Proberen een andere sociaal liefhebben, etc. Je zal alles op alles doen, binnen die, goed opletten, binnen die placenta van het heelal, dat wel. Maar zonder het Hebraaus krijg je, je niet door, dat ballonnetje kan je niet doorbreken. Het ballon van dat, van dat, van dat, kan je niet doorbreken. Dat is het enige wat ik dan natuurlijk, wat er vraag opreist van, Waarom doen ze dat niet aan het volk? Ik, ga, ik zal jullie ook nog iets vertellen. Als het eerlijk zal blijven, als het eerlijk zal worden, stap voor stap, kan men niet ontlopen. Men zal niet dat niet kunnen ontlopen. Dat men zal wel stap voor stap er komen, ertoe zal komen. En zeer erg snel. zeer, ze erg snel zal plaatsvinden. En niemand zegt wat ik zeg nu. Wat ik nu zeg. Dat zij zullen wel invoeren. In alle kerken. Het Hebraaus. Dat zal de kracht geven. Aan de kracht van wat zij zullen zeggen. En niet... Uh, aan traditie, getrouw blijven aan het Latijn. Het is een prachtige taal, Latijn. Ik heb het ook zelf geleerd. Maar, geweldige taal is. Maar het heilige kan men alleen overbrengen, alleen door het heilige. En niet praten over heilige, dat helpt niet. Vergeten. En daarom, kijk nou naar elke woord wat mijn wat ik had gezegd, alleen, om alleen aandacht te vestigen van jullie, dat niet, or, we hebben geen tijd om te verliezen. En daarom, goed kijken. Kijk naar 14, uh, de regel 14, hij zegt, Hamalach memtet, de Engel memtet. Die kunnen we weghalen, dat, dat, dat de eerste lettertje hey, verwijst. dat is een en bepaalde leedwoorden. En dan hebben we het woord voor de voor engel. Goed kijken. Mem, lamet, alef, kaf. Als wij we alef weghalen, dan hebben we in dezelfde volgorde, dan hebben we het woord voor Melech, koning. Dus, wat er ontbreekt aan, wat er is bij die engel, wat hen scheidt van de koning. Alleen die Aleph. Oké? Okay. Alleen die Aleph. En die Aleph laat zien dat zij stammen, Aleph verweest altijd naar de bina. Dat laat zien dat zij stammen vanaf de, van de Bria, want vanaf de Bria is dan de Bina. Dus dat zij stammen van beneden. Zij zijn als koning, maar dan niet koning. Koning, want mellig, koning is al van dat Ecelot. En zij zijn van, en nog meer, maar we zullen zien. Alleen dat woord zit zoveel kracht dat wij zullen zien wat engel is naar kracht. Dus wat hij zegt ons nu dat hij die mentet. Michaël. Ja. Sorry. In de, de kamelar hebben we ons bezig met wat doet. In principe de concepten, wat hij doet. Kan je dan zeggen, en de mens kan die samenvloeiing die goed uh, doen. Kan je dan zeggen dat we dat wij mensen noemen, boven de malachie uitgaan, uitgaan, kunnen in principe, in principe? Dus de vraag is, de, de, de, je, je hebt een vraag gesteld, dat zijn meerdere vragen die je in één vraag hebt gesteld. Probeer altijd drie, drie gaan woorden, begrijp ik, die... probeer niet meer dan drie woorden te zeggen, want jij hebt al tiental vragen gesteld, in één zinnetje. Dus hier ik heb gezegd, ten eerste heb ik gezegd iets dat net of een axioma was, maar het is geen axioma. Ik zei iets van de mens: ja, wij leren absoluut, wij, wij leren niet bija. Natuurlijk wij leren bija. Wij komen nog niet aan de bija. We leren nu absoluut, ja, want vanuit absoluut is dat is het besturingssysteem, is een absoluut. Als wij leren van het absoluut, dan later zullen wij kunnen ook ons afdalen afdalen naar de bia, want in bia dan heb je veel meer krachten. Ik bedoel, heb je ook de krachten van uh, onreine krachten en heb je ook de klipoot, etc. We zullen pas gaan leren dat. Straks. Betscharka van Noot, we zullen dan leren van bia. zullen we leren. Juist met name bia, want daar is het de plaats van de klipoot, en hoe kunnen we dan? We kunnen niet omzeilen on, de klipoot. Klipoot zijn niet slecht. Want let op, in onze wereld hebben, hebben ze, hebben, heeft, heeft men geen klipoot. Onze wereld, goed opletten. Onze wereld is onder alle klipoot. Onze wereld is onder alle klipoot. Klipoot beginnen in de, in de Asia. Dus Asia tot een... Tot een tot Ja, daar is de plaats van de klipot. Wat zijn de klipot? Klipot, so is het iets, iets verkeerd. Ja, klipot zijn... Wat, wat is, hoe vertaal je het woord klipa? Schil. Ja, schil of... Uh, uh, ja, of all, alle vormen van... Alle vormen van, nat, van natuurlijke bescherming van een vrucht. Ja, of niet? Dus om te komen ja. aan de vrucht schil, Eigenlijk. En daarom wordt gezegd ook dat. dat wordt het. Maar men kan niet komen tot de vrucht zonder dat men eerst komt aan de klipoot. Eigenlijk. En de klipoot betekent dat wat klipa is op een, op een niveau, op een hogere ni niveau is klipa. En dat is absoluut voor helig, der helige voor, de lagere, voor een lagere niveau. Ja, het is niet een uh, zwart-wit iets, eigenlijk. Dus uh, wat, wij wat wij zullen leren is bijzonder belangrijk. En straks, als wij nog even, ook in een nachtstudie, maar dat wordt ook beschikbaar voor anderen gedeeltelijk, stap voor stap voor stap, want dat is alles. We zullen leren, uh, juist in de. Uh, in de, in de um, Bia, daar is de plaats waar we, we moeten straks leren. Daar is een plaats van, wat wij noemen, dat chashmal. Al die krachten, hoe? Want wij hebben geleerd, zeer en pin, en ook we hebben, hebben we niet van de kilim. Ja, wij hebben alleen maar drie kilim, maar dat onderste kilim onder ons, die twee, hebben we niet. Of wij, die zijn als het ware omringend geworden, ja, met de wereldheidszond, met het bed. Maar wij zullen leren manieren om daar ook licht te ontvangen. Op welke manieren kan men dan licht ontvangen? Dat is, dus, dat is dan de wereld. Bia, we zullen geweldig leren. Bia, bia, maar dan moeten we eerst goed weten hoe functioneert het hogere. Daarom leren we zoveel uit Zilut. Dat was de eerste vraag. Het is niet een vraag, even tussendoor. En dan heb je iets gezegd wat een vraag was, nog een keer. De vraag was... Kabbalah of het plezier van kabelaar streven naar die groei, de samengroei, ja. Is het dan zo dat de uh, menselijke ziel uh, boven die van de engelen uitkomt? De vraag, vrouw, ja, dat is een goede vraag. Dus, maar alleen kort, probeer altijd in drie woorden. Hij zit al ja. lang in de vak, dus dat je dat in drie woorden, niet meer dan drie woorden, niet Hierin meer. Want hoe meer je zegt, hoe meer... Onreine dingen uitkomen. Niet van jou, maar dan komen, komen dingen van je verstand. In plaats van dat jouw chisaron, jouw tekort moet uitkomen. Dat kan je drie, drie, dingen, drie dingen zeggen. Kijk, jij zegt, jij kan ook zeggen dat. Kijk, met, met zit in de bia. Ja, dat is zijn, zijn kracht. Is Briay En zijn hoofdkantoor is in de yetzerah. Ja, De mens moet uitkomen naar het salut. Is dan de mens krachtiger dan de engelen? Moet je zo zien. Dat is een goede vraag. Daarom wij moeten inderdaad, wij moeten doorkomen door de hele BIA om te komen tot de absolute. Maar goed kijken naar, we hebben een beetje daarover gehad aan het einde van de basiscursus van de Kabbalah. En daar heb je ook een tekening, we herinneren je nog de tekeningen. dan hebben we een tekening, gaan je ook kijken, uh, van de geboorte van Adam. Toen Adam geboren werd, waar was hij? Waar was zijn hoofd? Herinner je nog iemand? Herinner je hij was geboren, hoe? Van wie? Wie heeft hem geboren? Zerenpien en Nukwa, ja? Zerenpien en Nukwa, dat zijn de ouders van de Adam van de eerste mens. Hoe kan hij hem baren? Hoe kan men zielen baren? Alleen wat daar, door dat wat neshama kan opleveren, de ziel kan opleveren, neshama. Wie is de leverancier van neshama? Welke kracht is de leverancier van de neshama? Iedereen begrijpt het? De, uh, kijk, Adam, let op, Adam, let op, goed opletten. Adam is de innerlijke, het innerlijke, de mens is het innerlijke gedeelte van de werelden. Onthoud dat erg goed. In onze wereld denkt men dat ook niet meer misschien. Dat de wereld bepaalt iets, de mens bepaalt alles. Dus de mens is het innerlijke gedeelte van de werelden. Dus, de mens is ook innerlijke gedeelte van de Briai, Tsara en Asiya. Innerlijke gedeelte. En de uiterlijke, het uiterlijke gedeelte is, is de werelden. Nou, dus deze hier aan Pien bij de geboorte van de mens, hoe was dat? Dat waren, herinner je dat waren uh, opstijgingen van licht. Ja, van de werelden. En waarbij ze hier aan Pien, herinner je dat hoe dat ging. Zeer en wat Die stegen op naar Aboeima. Uiteindelijk. Omdat op hun eigen plaats kunnen ze niet baren. Kunnen ze niet. Uh, ja, ze hebben wel soms ze en soms niet. Maar ze kunnen niet op hun eigen plaats. Wat hebben ze op hun eigen plaats? Op zeeranpien, op zijn eigen plaats. Wat hebben ze totaal gesproken? Uh, uh, roeg. Ja. En op de malchut is, nisham, is nefesh. Maar de ziel, om de ziel, de mens te laten geboren worden, voor de mens heb je een shama nodig, een hogere ziel. Hoe kan je dat halen? Dat kan je halen alleen bij degene die leverancier is van de shama. Wie is dat? Abo wie iemand? Ja, bijna die leverancier is van de shama, ja of niet? Dus dan was het, in het plan van de, van de schepper was het, dat de zeerampinen maar goed, die in het begin stonden, rug tot terug tegenover elkaar. Want er niemand was die kon dat bewerken. Dus niemand kon, zo zijn zij geboren, zo zijn ontstaan de wereld waarbij de Noekwa en de zeerampien rug tot terug stonden. Waarom? Anders de Klipot zouden ook kunnen gebruik van maken, dus, maar dan was het een opsteking van lichten, van werelden, waarbij dus de zerenpien en de noekwa, die bekleiden aboehima. Oké, okay? we hebben dat zo geleerd. En wanneer de zerenpien en noekwa, die bekleiden aboehima, binnen hem schijnt, binnen zerenpien schijnt wie? Aba, ja of niet? Die levert zijn, die levert een zaad, als het ware. En binnen die Ima, binnen die nukwa maar goed, daar is Ima. En zij geeft het rode, dus het lichamelijke. En dus van binnen maakte Abu Ima, altijd maken ze die Altijd. Altijd maken ze die ze met elkaar. Ze, nooit scheiding. Nooit rug tot rug. En Daarbij, dus, Ziran, Pien en Nukwa, maakte dan zivuk, terwijl zij bekleden aboïma. En resulta het resultaat van die zivuk is het geboorte, geboort, de geboorte van die Adam. Dus de Adam, de mens, de eerste mens die geboren werd, dat is een geestelijke zivuk, ja, geestelijk. En dan natuurlijk, dan werd ook een lichaam gegeven aan de mens, et dat is dan uh, al een secundaire zaak. De ziel werd geboren. Maar waar is de ziel geboren dan? En kijk, als men, let op, als een hogere traptrijde baart iets, iets, waar komt het te staan? De volgende onder lagere traptrijde dan, waar de ouders staan, ja of niet? Dus ze hier aan Pienenukwa, die staan nu in de Aboeimah. En zij gaan daar zeevoeg maken. Dus het product van de zeevoeg komt waar naartoe? Naar de zeran Naar van de absolute. Oké? Okay? Dan. Uh, betekent dat. Waar staat dan nu de, de bria? Dus nog een keer. Waar is dan de mens geboren nu? In de plaats van de zeevoeg van nu. Ja? Van, zoals het normale plaats van de standaardplaats van de zeevoeg. En nu zegt mij nou, weil als de Pin en Nukwa steegt op naar de abuwim? Wie staat nu dan in de plaats van de ieropin? Welke wereld steigt op samen met de Pin en Nukwa? Bria? Dus de kijk nou uit hoe dat bij het scheppen van Adam dat de Bia stond, Bria stond al op de plaats van de Pin. Van waar de Zeehantpin nieuw staat. Dus wat dat betekent, dat in de, daar waar dus de, de goed opletten, dat this de in de bria, de bria stond op de plaats van de Zeehantpin, waar de Zeehantpin nieuw staat van het zilut. En dat was het hoofd van de Adam. Ja of niet? Want Zeehantpin is de volgende plaats, ondersteel, belendende plaats, ten aanzien van de Abba Ja of niet? Dus, dan blijkt het, dat het hoofd van de Adam, die geboren was, blijft, hoofd betekent zijn, van zijn partsouf Niet het hoofd, dat ons aardshoofd, maar zijn ziel was. Dat, dat zijn hoofd was, stond uh, op de plaats van de zeer van de atseloed, die op deze plaats bekleedde op dat moment, bekleedde wereld Bria. Ja? En zijn keel was viersverrood van de Nukwa, van de malchut van de Atsjeloed. Dus hij was van zijn hoofd naar zijn, van zijn partshoef. Tot en zijn keel stond hij al in atseluid. ja, En de rest, de rest stond in de. In de breidse reis, ja, okay. okay. Dus, wat betekent dat? Dat oorspronkelijk Adam, de kracht van Adam was, sterker, krachtiger, hoger dan die van alle engelen. Zelfs meer dan de aanvoerder van de alle engelen. Jullie ziet het? Daarna is hij gevallen. Na zijn zonde is hij gevallen. Maar hij is gevallen, duidelijk, zij is gevallen. Daarom, daarom uh, deze aanvoerder van de van alle engelen, die daalt nu af naar, de, naar het leerhuis van de grootste Rabbi Shimon. Kan je voorstellen? Terwijl Rabbi Shimon eigenlijk kon en kan en kon hoger opkomen dan eigenlijk dan, de, dan alle engelen die er zijn. Ja, duidelijk. Dus dan zien, we, dat zien, dan zien we, wat zien we dan? Aan de ene kant zien we de mens die lager is dan die, die echt, hoe zeg je dat, die zo so, vernederd is in het lichaam van dat verschrikking in het lichaam, dat jasje dat waarin de mens bekleed is. Terwijl de engel is vrij daarvan. Ook engel heeft een zekere, een zekere lavush bekleding. Maar het is niet, niet lichamelijk zoals so de mens, zo so laag als de mens is. Deinlijk. Dus we zien dat aan de ene kant engel is hoger dan de mens. eigenlijk de mens is eigenlijk is gevallen zo dat hij na, na de zonde van Adam. Duidelijk, is gevallen, gevallen zoveel. Aan de andere kant zien we dat wat koning David zegt. Dat wat, en wat is de mens dat jij aan de ene kant, wat is de mens dat, dat wij, de engelen hadden ook gezongen. Dan, toen bij, het, bij de geboorte van de, de eerste mens, toen hadden ze gezegd, zo staat het ook in de psalm van David. Wat is de mens dat, dat we überhaupt over, over hem, hem, hem kunnen spreken, over de mens? Hij is, niet, hij is labiel. De mens is labiel. En wie niet? Vandaag denk je zo, morgen denk je zo. één dag, denk je de, de zo, na nou een paar uurtjes denk je zo. Hij is, niet, hij is labiel. Hij heeft geen uh, standvastigheid. Absoluut niet. ...en wat nu dat... ...en uh, that, and andere keer dat... ...en uh, die vertrekt in een leerhuis... ...en dan uh, keek hij met, die, die met zijn ogen... ...en is hij al verkocht... ...en ziet hij dan... ...twee benen lopen... ...ik zeg, bij wijze van spreken of zo... ...en is al verkocht... ...en, en zijn, ja, zijn gedachten al, al denken al iets anders... A, ...heilig, wordt zo eenvoudig... Uh, ...gewoon prijsgegeven... ...gewoon gaat vervliegen zichzelf... ...duidelijk... ...dus aan de ene kant zien we de mens zo laag ten aanzien van de engelen. Omdat de mens is zo laag gevallen, maar aan de andere kant zien we dat de mens is eigenlijk heeft de oorsprong ja, de oorsprong is hoger dan de engelen. Daarom betekent dat betekent ook dat de mens potentieel als een mens een keer ergens geweest is was dan streef je daarnaar en kan je altijd toch wel na een tijd komt hij wel waar hij vandaan kwam. Daarom verlangen wij ook zozeer naar het zeloot. Want Adam was daar. En alle zielen die later kwamen, allemaal waren ze, allemaal, alle zielen die op aarde zijn, die allemaal waren van Adam, behoorden bij Adam. Aan, het partso aan de partsoel van de Adam. Oké, okay? iedereen ziet nu de relatie tussen mens en een uh, relatie of een verhouding of een uh, standplaats van mens, posities van mens en malach en koning. En daarom zien we dat in de engel. En daarom kijken we naar het woord van engel. We zien goed kijken, goed jezelf inprinten dat de naam van engel. Engel is dus mem, lamet, alef en kaf. Dus Alleen de letter Alef Vers maakt dat dit geen koning is. En dat ingelast wordt tussen Lamet en Kaf. En nu laat ik het los, maar gewoon probeer het jezelf fixeren daarop. Goed kijken naar dat woord. Wehoe en de en hij, de regel 14. Hamalach meant it. The, the angel meant Nishba Nishbah shav, Shavua. He zhvur an eit sheshamah chorei vajftin hamasach that he hoorde. Now what he said that the angel memtet hoorde Hoorde van, de achter, van achter het gordijn. Duidelijk welke gordijn bedoelt hij? Gordijn is dus dat de, de massag. Goed kijk, dus hij hoorde, hij behoorde waar bij de Bia, die grote koning, de grote engel. Maar dat hij hoorde van achter de massag, en ik noemde dat in het. Uh, in het Aramees zit het achter het gordijn. Maar hij hoorde van achter de massag, achter het gordijn. 15 Shah Mefaket. Me dat de Melach. Kijk nou. Dat de koning. Zie je dat? Kijk naar het woord. En kijk naar het woord van de, van de, van de engel. Alleen alle scheid. Uh, engel van de Melach. From the koning, And the koning sit in the absolute. That the koning may facet. king, yom, king, elke dag, and, uh, the king, and the zich in de king, and Le afar, welke gazelle ligt in de stof der aarde. En dat is natuurlijk na al die zonden, na al die uh, vernietigingen van de tempels, etc. Uh, in de huidige toestand. En op dat ogenblik, wanneer hij dat, de koning dat. Doet of voelt of ziet. Boet, boet, bij doet. Bo Hij schopt. Uh, Zeventien. Be wat is im Rekim? Hij schopt tegen de driehonderd en negentig uh, uits, uh, uitspansels. En als je hoort het woord Rekia, uitspansel of uitspansels, altijd verbinden dat met het Zimtzum bed en met de Massachim. Met de Massach. We Kulam Geradim 19 We nevhalim en allemaal, ze, zijn, allemaal trillen ze, en Beven zij voor hem. Dat is wat hij zag. Dus die memtet, de aanvoerder van alle engelen zag, hoorde. Let op, hij hoorde dat vanuit van achter het gordijn dat zoiets plaatsvindt. Punt. Alles lijkt New nog steeds zo, so, symbolisch zo, so, so, en nu gaat hij ons vertellen wat het allemaal betekent. achten. Want de bedoeling is niet verhulling, de bedoeling is onthulling. Alles wat wij leren in de Kabbalah is onthulling. Hashem wil niet dat wij alle die verhullingen alleen nodig zijn omwille van de onthulling. En kijk nou wat hij ons vertelt, we hoe. En dat is. En hij. 18. Hamelach, de koning. Moriet de maot, alze. ze. Doet tranen daarover uh, afdalen. 19. Elk woord is belangrijk. Tran. Waarom we tranen? We zullen zien. In deze taal, wat betekent dat? Hoe en we hebben schina. Baafar. Dat de schina, dat de godelijke aanwezigheid, de mahout, Baafar is in de stof der aarde. We hebben En de tranen. Arotahid die zijn kokende, als twintig, als vuur. Noflot leto ha-yama-gadoy. Fallen binnen het grote zee. Punt. Het is nog steeds de vertaling van de zorg. Punt. Umiko had 21 eenentwintig, ha om het om het oto, hame muna, shalhayem, 22. Shenikra, resh, hey, bet. Ook hier noem ik het niet. En leer ook do te doen wat ik doe, want ik leer het van mijn meester. Om et שם המלע הקדוש, דרינד וינטח, ומקבל עליו לבלוע כל מימי ברשית, וייספם, פירינד וינטח, לתוכו. בשעה שכל העמים יתאספו על העם, פייפינד הקדוש. Punt twintig naar Twintig na de punt. Piroosh. Ja. na de, punt. Ja. 20 de punt. O, had een En door krachtens. Of door de kracht van deze tranen. omed med, omit kayemoto amemuna, staat op en blijft stand houden. Die aangestelde, hij hey, die aangesteld is over de zee. 22. Shenikrar, resh, resh, Welke deze kracht die aangesteld is over de zee, die heet, zijn naam is Resh Hei Bet. moeten we niet denken aan onze zee, die, die van waar gewoon water uh, stroomt. Maar natuurlijk, parallellen zijn er altijd hier uh, met het geestelijke. En het woord zijn naam, Resh Hei Bet, betekent zoiets als. Als vrees en kracht. Vrees en kracht. Om een kadesh het En hij, die res hij bet, die heiligt de naam van de heilige koning. Die achter de gordijn. Van achter, het, van, van achter het, het, het gordijn komt. 23. Om ik af En neemt op zich. Livloa mei breshit. Om alle wateren van breshit. Van uh, de daad van de schepping. Dus alle wateren die door de daad van de schepping van de acte van de schepping, scheppingsakten, scheppingsdaad, tot stand gekomen waren, om die te, uh, livlo, om die te op te slorpen, over water kan je ook zo zeggen, om die op te slorpen, Livlo. wij spam, let en zij om al deze wateren, wateren, uh, te verzamelen binnen zijn zij, binnen de zij, binnen hem. Basha'a, wanneer is dat? Wanneer, wanneer, wat is zijn, wat is zijn, wanneer zal dat plaatsvinden? Basha'a, op het uur. Shekol ha mi mi wanneer alle volkeren, dat betekent alle klipot en alles, uh, onreine krachten. hit as fu ala zich zullen versamelen, op of tegen o, het heilige volk. Dat betekent het heilige en onreine. Wa maim yit en dan zullen wateren uh, uitdrogen, hij zal zorgen, deze, deze aangestelde over wateren, minister van al die wateren, engel van alle wateren, zal hij ervoor zorgen, dat alle wateren zullen droog komen te staan, net zoals bij het zijn bij het door, door, ja, doorkomen van het volk, wejavro, eh, basha, en zij, dus het hele volk, zal eh, Oversteken door de. Uh, uh, door de. zeggen dat. wat het droge, door het droge. door het droge heen. Kijk, dat is de taal van de zoger zelf. En nu kijk nou wat, wat het is. En niet zo. wij weten al. dat zoger spreekt niet van dat, in dat allegorische taal, zoals men dat zegt, symbolisch. Het is absoluut niet. Hij spreekt in de taal dat, ik zeg het jullie, het is een speciale taal. Wij konden dat allemaal uh, bij Ari dat vinden, alleen maar in Sferot. Geweldig, dat is ook geweldig, maar dat is een heel andere niveau, een heel andere, het pakt een heel andere set van, onze, in, van ons innerlijk. En de zoger pakt op de manier dat het absoluut als het ware... Uh, alles werkt bij ons. Maar ook onze... Uh, imagi onze imagi fantasie. Fantasie. fantasie. En alles werkt. Alles mag werken daarbij. Bij wat hij u vertelt. En daarna gaan we daar... kabbalistisch dat bekeken. Wat is daar... wat betekent dat? Oké? Okay? Maar... het wekt ons gevoel. Kijk nou, de zij. Engel. Eh... Uh, het volk dat passeert. Alle volkeren die verzamelen zich tegen het uitverkoren volk. Uh, de koning die dan, die dan bezoekt, die, die gazellen. Kijk okay, nou, hoe, hoeveel beelden verkregen wij. En zo so, als wij zo leren op die manier, het geeft ons een enorm veel bulk aan gevoel voor het geestelijke, duidelijk. En wij, wij nemen dat wel. Wij nemen dat wel, wij we ervaren dat, wij ontvangen dat. En aan de andere kant leren wij gewoon de boom des levens te ervaren. Dus de eine, het ene is, is niet iets dat elkaar tegenspreekt. Alleen de zoger spreekt in deze taal en dat is geweldig. En daarom leert men dat niet. Omdat men denkt, oké, okay, dus waar moet ik dat al, al, die, al die beelden leren? Hè? Dus het is gewoon, ik moet het, laten we pragmatisch zijn. Waarom moet ik dan al die beelden leren? Dat is oké, okay. dat was verboden vroeger om dat te leren. Maar nu is het niet verboden. Laten we direct dan Kabbalah leren. De, de formules. De formules er. Jij komt niet uit. Alleen door de formules, zonder zoger, komen we ook niet uit. Alles is belangrijk. Uh, nog een beetje. 26. Even een klein stukje dan see we prufowy wat war het over gaat er pirush de aitlech gunnishba shwa shega melech poked 27 wezoher begoljom leilata di shhivat 28. Shehias hinak Dusha. En dat is allemaal ten aanzien van alles wat verteld wordt ten aanzien van wie? Van Rabihia. Alles is gegeven nieuw te zien, al die krachten en alles, al het hele uh, uh, het hele beeld, het hele schilderij, hemelse schilderij, is gegeven nieuw en te zien. Aan Rabbi Gia, omdat hij heeft zich beschikbaar gesteld. En hij verlangde daarnaar, iedereen zag het, ja. Hij verlangde daarnaar, hij huilde, hij ging uh, zich neerwerpen, hij klineerde zich, et cetera, et cetera. Maar hij is doorzetter aan de andere kant. En daarom wordt het aan hem getoond. Kijk wat hij zegt ons. Pirouche, de uitleg. 26. Hoe nisba, shavu, swa, hei, de memtet, menteet, zwoer en eet, shamelag poked, dat de koning bezoekt en brengt zich in herinnering, 27. Baholiom, elke dag, le ilata. De gazelle. Die schahivat le afra, welke gazelle slaapt of licht, Peter zegt, licht onder de, licht in het stof der aarde. 28. Shehiashchina agdusha. Hij voegt ons toe dat dat is de heilige schina. Eina kavana, negen en twintig. Al klalutaschina. Akudusha. Kij al ze loha ja. Dertig zari. ashwa. Kij dawar gelui lachol. Een en dertig. We ki davar giluï ela akavana i al de malhud de savar tve indertach shehi shvuya ben haklipot venezwa azva Legamri Xe bacha amar, afra afra we huli. De huil 34, mehammadi ajna id balumbach we huli. 28. Amnam eina kavana 29, al kalut, haxkina, agdux amar et hat niet offer di. Het algemene, de schina, gemeenschappelijke schina, de hele geschina zelf. Dus de volledige schina zelf, helemaal goed. Het gaat dus niet over de helemaal goed van dat salut. Want daarover hoefde hij niet te leesbaashevoa. Daarover hoefde hij geen het uh, te zweren. eet legt men, ja, echt doet men iets anders met eet, eet legt men af. Maar hier is het zweren. Maar kan wel, ja, kan wel, oké. Okay. Dus hier kijk, over de helemaal goed hoeft natuurlijk men niet te zweren. Want uh, want dat is on, uh, onthuld aan iedereen. Dus so, wat betekent het? Het is onthuld. maar goed ontvangt wel natuurlijk. Ja, die ontvangt etc. Die die kan wel eh, nu en dan zivugi maken, ja, met de ziranpi. Nu en dan ontvangt ze lichten. Nu en dan zijn er opstegingen, afdelingen. Elahakavana, hij, allemaal goed, malchut. Dus, maar het slaat op de malchut de malchut Dus wie, wie nu ligt in de aarde, in de stof der aarde? Dus wat hij bedoelde in de stof der aarde, echt in de stof der aarde, wie dat is? Hij zegt, dat is de malchut de malchut Wat wij hebben geleerd, dat malchut de malchut ja, dat kan men niet, als het ware, uit de stof der aarde halen uit de klipot, betekent stof der aarde, betekent klipot. Dan men kan de malchut de malchut niet uit de stof der aarde halen tot de komst van de machine. Dus dat is, dat is wat zijn kwestie is. Daar, daar gaat het om. De Savar 32 Rabihia. Dat Rabihia had verondersteld. Shehi shvujabe na klipot. Dat ze malchut de malchut is is gevangen genomen, gevangen ligt, gevangen, uh, bijna klipoot, tussen de klipoot in. We neerzwaaligamra en is helemaal verlaten, 33. Shebacha, waar maar dat hij huilde, zoals we herinneren ons, waar maar hij zei toen, Afra, Afra, herinner je nog wat hij zei toen? Uh, stof der Aarde. Ja. Aarde, Aarde. We goelen. De Goel 34 Mechamade. Mechama eina dat allen die aangename van ogen zijn. Dus zij die zoals Rabbi Shimon zei. Het Balonbach. Die worden door jou op, hoe zeg dat? Op, opgeslokt, weggroeien enzovoort. Of vergaan in jou, kan je ook zeggen. Enzovoort. Dat was zijn vraag, wat zijn ook zijn verlangen. Hij wilde weten, wat zit daarmee? Olivia, hier de eerste regel, de linker kolom. Mehuna ilata di shivat le'afra Andarum And darum heit de eerste regel, ilata en hazel, de hazel, de gazelle, w hazel <muchun> ha Has de hazel, di shivat le'afra di betekent di licht in de stof der aarde ja toen ze de klepot. we gaan, twee, niet gla lolly rabischia, gas ze, drie, shiba, limietief te de rabischima, dat heb jij Dat is toen was het, ja, toen noch hij voor hij nog kwam in verrukking en zichzelf had voorbereid en klaar gemaakt. For this vision. But now, we can and here, new in this situation. Twee, Nigla lo la rabbi shimon, la rabbi hia, new word onthuld an rabbi hia, has so da deze dit groot geheim. Let op. Alide memtet, door de memtet Drie Sheba le metiefde de Rabbi Shimon, die kwam, welke memtet, kwam in het school van Rabbi Shimon. Wat hij nu had gezegd Die malka me faket behol yoma. Dat is het geheim wat hij gehoord had. Want hij dacht dat zij al verlaten was die malchut, die malchut. En zij komt niet uit eruit zal komen. Dus de hele... ...de hoop... ...is als het ware... Eh, eh, f, f, uh, ...niet... ...niet... ...niet... Kom, hè? niet eh, ...wordt niet... Na, eh, ...wordt... ...men kan de hoop op, opgegeven... ...niet ...niet ingelost. Nee, dat, er is geen hoop meer... Op, ...om haar uh, naar, naar boven te brengen. Dat was zijn oorspronkelijke visie. Ja, want hij kon niet plaatsen dat Malchut de Malchut, want door de Malchut de Malchut, daar zitten juist de, de grootste zielen, die uiteindelijk dan uh, op die uiteindelijke zivuk Malchut de Malchut uit moeten komen. Dus dat kon hij dan niet zien, daarom dacht hij, dat de, de ziel van uh, Rabbi Shimon ook door de klepot, uh, uh, opgeslokt zou worden en nu komt de Memtet daalde af naar de yeshiva, naar het leerhuis van Rabbi Shimon en hij zei iets, hij had een uh, eet, eid gezworen, eid gezworen, als het eet is, betekent dat het zeker plaatsvindt, duidelijk dat het zeker zal plaatsvinden, daarom Rabbi, Rabbi Hia nu gerustgesteld is. Waarom? Let op. Dat is wat hij zegt. Dat nu weken twee nigla lol Rabbi Hia en nu werd onthuld aan Rabbi Hia, als zo -so dagadolize dit groot geheim. Alidee memtet door memtet drie. Shebale de Rabbi Shimon die kwam in het leerhuis van Rabbi Shimon ki wand, en dat is wat zijn woorden wat hij had gezegd die malka me me, me paket, dat de koning bezoekt en in herinnering brengt bring, zich de hele, elke dag. De gazelle, de gazelle, die schivat le afra, welke gazelle ligt in de stof der aarde. En als de koning haar steeds in herinnering brengt en bezoekt haar, dan is duidelijk dat zij ook de krachten daarvan ontvangt en dat zij ook degene die in de klipot zijn in onze wereld zijn, ook in de ballingschap zijn van het, van het licht, dat ook zij van haar kunnen ontvangen. En dat zij zal wel opkomen uit de stof der aarde. Vijf. Ela beoto hadderig, ze memt het holleg Maar dat zal gaan volgens de de, die, de weg die mijn tijd blijft uitleggen voor ons. Ja, voor ons betekent dat in het stukje dat straks komt in het derde gedeelte van de weg.